Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Marjel Hageman met het NOS Journaal. De provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn in de Tweede Kamer ondervertegenwoordigd. Er zijn maar vijf Kamerleden uit Gelderland... terwijl die provincie erbij een verdeling op basis van het inwonental 18 zou moeten hebben... Brabant heeft er negen, terwijl dat er op basis van het inwonertal 22 zouden moeten zijn. Blijkt uit onderzoek van de NOS naar de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. In een reactie zeggen Gelderland en Noord-Brabant dat ze bang zijn... dat er bij besluitvorming in de Kamer minder goed op hun belangen zal worden gelet. Zoals gebruikelijk zijn de drie randstadprovincies in de Tweede Kamer oververtegenwoordigd. 95 van de 150 Tweede Kamerleden komen uit Randstad.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 De politie van Flevoland heeft in het randmeer tussen Zeewolde en Harderwijk het lichaam van een vermiste man gevonden. Het gaat om een man van 40 uit Zeewolde. Hij werd sinds vrijdagavond vermist. Zijn auto werd zaterdagochtend op ongeveer dezelfde plaats gevonden. De auto lag ondersteboven in het water en was leeg. De politie begon met een zoekactie met duikers van de brandweer en een dreigteam van de politie. De politie van de Flevoland denkt dat de man met zijn auto uit de bocht is gevlogen.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 Until I get to the bottom line, it ain't over until it's over.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 Nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom. Er ligt meer voorbij die grens dan je Ooit denken.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 Maar ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon deze muziek is die me helemaal opzweept. Ja. Oké. Okay. Okay. Just stone. How much love do you need? <tied> you need <tied> it once a day, or once twice a day, two, three times a day, four times a day. You gotta let me know. I need Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zuloe uh, Barendrecht en het onderwerp is basistraining. Uh, basistraining, uh, nou, ben helemaal kwijt. Basistraining, gedachtekracht. Hè, hè? Sorry hoor, we voor die, die naam spijt me. Ja, ja, <laughs> ja, maar we ja. hier gewoon een softe Groot? Truus, Truus Jans, jij mag maar <laughs> gewoon Truus Jans. Ja, ja. Jans ja. Nou, um, Truus, wat is spiritualiteit <laughs> voor jou? Ehm. Um,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 100% juken, ja, of ik het nou wil of niet. Nee, nee hoor, dat is onzin. Er zijn, nou, ja, dat zijn gewoon het, ja, sommige dat dingen vind ik ik, wel. Dat vind die kan ik wel mooi met. Text, hoor. Ja, ik, uh, 100% ja. juken, Ja, zou zo ja. een merknaam kunnen zijn, vind ik. Ja, nee, ja, het is een beetje een moeilijke naam, maar 100% ja, goed, uh, truus. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Um, dus de cursus is wel spiritueel, tenminste. Je krijgt ander inzicht eigenlijk.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 How would I know why should I care? Please don't bother trying.